Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een acteur en producent George Sluizer overleden. Hij brak door in 1988 met de film Spoorloos. De verfilming van het boek van Tim Krabé. Hij kreeg er onder meer een gouden kalf voor en maakte in Amerika een remake. Sluizer was ook de laatste regisseur die met River Phoenix werkte. De jonge acteur overleed aan een overdosis... voordat de film Dark Blood voltooid was. Twee jaar geleden werd de film alsnog afgemaakt. Georges Sluizer was al lange tijd ziek. Hij is 82 jaar geworden. De Franse oud-president Sarkozy keert terug in de politiek... omdat hij dat zijn plicht vindt, dat zei hij op de Franse televisie. Het was zijn eerste interview sinds hij vrijdag bekendmaakte... dat hij terugkeert in de politiek. Sarkozy wil niet dat Frankrijk alleen maar kan kiezen... tussen het vernederende schouwspel dat president Hollande nu opvoert... en het isolement waarin Frankrijk komt met Front National aan de macht... Doodzieke patiënten kunnen in het ergste geval niet meer thuis sterven. Dat komt door strengere controles van de Belastingdienst, meldt Nieuwzuur. Veel zorg voor terminale patiënten wordt gedaan door zelfstandigen... die zijn ingehuurd door zorginstellingen. Maar van de wet mag dat niet. Door de strengere controles van de Belastingdienst zitten al 1200 zzp'ers zonder werk. Volgens de vakbond loopt de thuiszorg voor stervende gevaar. Het leven in Sierra Leone ligt waarschijnlijk langer stil... vanwege de bestrijding van ebola. Inwoners mogen al drie dagen hun huis niet uit. En waarschijnlijk blijft het nog even zo... omdat sommige plaatsen nog doorzocht moeten worden door hulpverleners. Zij moeten zieke mensen isoleren, lijken ophalen... en voorlichting geven over ebola. Ajax heeft de klassieker tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip maakte Ricardo van Rijn na vijf minuten het enige doelpunt... FC Utrecht won met 1-0 van FC Groningen. PSV was te sterk voor Kambuur en won thuis met 4-0. Ook bij Twente Herakles werd vaak gescoord. Twente won met 4-1. AZ won in Alkmaar met 1-0 van Pek Zwolle. Het weer vannacht overwegend droog. Morgen begint bewolkt. Later op de dag wat zon. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was... Zin in Zandvoort. Zandvoort?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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1022, dames en heren, hier op ZM Zandvoort. We gaan vervolgen met uh, Frans Amati, die heeft weer een uh, nieuwe cd gemaakt, Wellbeing and Mindfulness, voor het uh, label Phoenix Muziek uit Denemarken, grootmerk in Scandinavië. Een... Um, um... En ook natuurlijk hier op Zieken Zandvoort, want er elke keer wel weer drie werkjes van die Playboy gedraaid. Veel plezier voor PeacefulRadio.eu.